Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De kippenboeren die zaak hebben gedaan met het nieuwe luizenbestrijdingsbedrijf Chickfriend... zijn getroffen door een ramp dat stelt Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. Volgens LTO wilde Chickfriend vermoedelijk goede resultaten laten zien. Het bedrijf zou het illegale middel fipronil hebben gemengd door een legaal middel. Alleen het legale middel stond op de bom. Vorige week werd bij zeven bedrijven fipronil in eieren gevonden... De NVWA sloot uit voorzorg zo'n 180 pluimveebedrijven... die voorkwamen in de administratie van Chick Friend. Twee belangrijke oppositieleiders in Venezuela zijn gearresteerd. Leopoldo Lopez en Antonio Ledesma zijn door de geheime dienst uit hun huis gehaald. Familieleden zeggen dat op Twitter. De twee stonden al onder huisarrest. In Venezuela zijn al weken protesten tegen president Maduro... Dit weekend was er een referendum over een grondwetswijziging waarmee de president meer macht krijgt. De oppositie is daar fel op tegen omdat Venezuela volgens hen zou veranderen in een dictatuur. In het Zeeuwse Kruiningen heeft de dominee van de gereformeerde gemeente afluisterapparatuur onder zijn auto gevonden. Dat gebeurde na een anonieme tip. Zijn advocaat heeft een idee wie erachter zit, maar wil er in de regionale krant PZC niet op ingaan... De dominee heeft een conflict met een oud diaken die kritiek had op de werkwijze van de dominee. De dominee beschuldigde de oud diaken daarop van seks met een nicht. De oud diaken zou het overspel bij de dominee eerder hebben opgebiecht, maar ontkent nu, net als de nicht. De gereformeerde gemeente in Kruiningen is door het conflict in twee kampen verdeeld. Kerkgangers gingen zelfs met elkaar op de vuist. Het weer, vooral in het zuidoosten en oosten veel bewolking, op andere plaatsen ook zon... Landinwaarts vanmiddag kans op een bui, het wordt 20 tot 23 graden. Morgen vrijwel overal droog met wat zon, het wordt dan ongeveer 23 graden. Dit was het DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. Op de A9 Amsterveen-Alkmaar bij Knoop het Velzen, drie kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60. En natuurlijk de jaren 70 met dat alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening orinat natuurlijk ons herkenningsmelodie. Een opname 1928. Dat was Louis Davis met weetje nog wel oudje. En eh. Uh,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 Uitzonderlijk veel succes in België, Frankrijk en Spanje... waar het nummer referentie in België goud houden. De zanger wordt begeleid door het koren La Nanas en de JJ-band. De kleine band van het Belgische duo Jess James. In totaal nam Jimmy de liedjes op in zes talen... en werd het uitgebracht in veertien landen... waarvan vier in Zuid-Amerika. De b van de single uit 1971 was het liedje Waar de zon schijnt, Daarnaast verscheen het nummer van zijn album... Jimmy Frey, uh, dat was in 1970 alweer. De Nederlandse zanger Ronnie Tober nam het lied ongewijzigd op in 1971... en het werd meteen een hit in, uh, in Nederland. Tober werd begeleid door een leiding van Jack Bulterman. Deze versie werd geproduceerd door de vrouwelijke opnameleider Riene Geveke... en op de bijkant stond het nummer Angelique. U hoort hem nu, de versie van Ronnie Tober, met Rozen voor Sandra uit 1971 alweer. Leven kon niet mooier zijn, rozige en manneschijn. Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon met de avondzon?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 De zwaarste valt, omdat ik weet dat ergens een meisje op en al is. een meisje uit het hofje waar ik geboren ben. Ze is van alle meisjes de mooiste die ik ken. Van de jongens van de compagnie, ik hou ze ideaal. Nou toch, wel werd een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit een in bericht? Sinds je naar dat Amerika ging, want je zei dat ik. And be a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 Het is zo eenzaam op de boerderij. Hou je echt nog van mij, Rocking Billy? Of is nu al je liefde voorbij? U hoort de muziek van Ria valt met Hou je echt nog van mij, Rocking Billy? En daarvoor. Uh... De Esker Geuze met het meisje uit mijn dorp. En daarvoor natuurlijk Ronnie Tober met de roze voor Sandra. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En op zaterdag, zaterdagmiddag tussen 1 en 2 in de middag... wordt het programma nogmaals herhaald. Zometeen nog onderweg Rob de Nijs... Zo. ook John de Mol met El Paso, maar eerst hoort u Helma Selma. Helemaal met ik heb mooie rozen, nee wat zeg ik? ik heb mooie tulpen. Net even iets anders. Ik heb mooie tulpen, niazitten en narcissen. Ze komen vers van de veilingen vliezen. Dan heb ik rozen die rooien en bidden. Zeg het met bloemen, ze spreken tot een hart. Ik heb bloemen voor de ik heb je niet voor hen die al beloofd en ook de kleine, vergeet mij Op het plein voor het station, daar staat een kraam met mooie bloemen: rode, witte, gele, blauwe, veel te mooi om op te noemen. En te midden van die bloemen staat een meisje fris en blozen. Hij vindt haar het mooiste, dan nog mooier dan de mooiste roos. In haar En geeft aan iedere koper goede raad met vleiën lang. Ik heb mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen vers van de veiling uit Lisse. Dan heb ik rozen die rooien en witte. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor en ze zeggen ik heb je niet. Voor hen die een halve en ook de kleine vergeet mij niet. Mijn kind tussen de bloemen deed zijn hart toch zo vlug kloppen. En hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar bedacht zijn liefde staan om ging verklaren. Zij ze een jongen lief, waarom heb jij zo'n deed Zoek al lang een man met wie ik mijn hart en zaken delen mag. Dus van toen af klinkt dat kleintje dit duetje.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 Door de whisky en blind door de liefde, gaf ik de cowboy een klap op zijn mond. Hij trok zijn revolver, Maria die gilde, schoot en daarna viel hij dood op de grond. Een ogenblik bleef ik geschrokken staan kijken naar het lichaam van hem die ik net had gedood. Mijn hersens die werkten zo snel als ze konden, er was nog maar één kans diep neven me boog. Vluchtte ik duisterde achter de ruit en kwam terecht in de stad. Ik zocht er een paard en ik sprong in het zadel, gaf het de sporen en het al. Ik reed snel en verliet zo de buurten van het stadje El Paso. verliet zo de streken van Nieuw-Mexico. Pas ik maar terug in het stadje El Paso, waar kon Maria beneden met schoot. Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen. De liefde is sterker dan angst voor de dood.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 ben zo verliefd en ik zie er het kroegje, moet naar Maria toe voordat ik val. Maar dan bespeur ik een cowboy in donker, ze zijn er opeens wel zo'n twintig of meer. Ze bilden me lynchen, ze schreeven en schieten, vlug naar beneden want ze knallen me neer. Ik heb geen schijn van een kans en een brandende pijn in mijn zij. Val uit het zadel maar bijt op mijn tanden, want daar ben ik hangt Maria op mij. En mijn liefde voor haar is onblusbaar, ik sleep mezelf verder, gun me geen ogenblik langer meer rust. Zie alle dak en de schoorsteen die rook erbij langzaam een levenskaas uit wordt gebluscht. Bons op de deur en ik zak door mijn knieën, Maria doet open en schrikt van het bloed. Ik sterf in haar armen terwijl zijn me nog in laatste kus en verlaten. verlaat haar. Voor. zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt je gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen. Aan het strand wat wandelen, zo maar nergens heen.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 Van de Rob de Nijs met het werd zomer. En daarvoor John de Mol met El Paso En ook door Helma en Selma met ik heb mooie tulpen. En de volgende artiest is Bobby Klein. bent bekend als uh, Luutmoes, Geboren in Emmel in 1941. Hij was lid van het Spencer trio. In 1977 had hij een groot hit met oude Bles. En de b-kant Buffalo Bill. En ook in 1993 jodel Bobby en cowboy Johnny. En een Drent in Tirol in 1984. En het kroegje van Mien. Meer grote hits, vader. Mijn vader is cowboy. Alarm op de prairie. De Volendamse Jolla, de Volendamse jongen... En shock en shock, oude bok in de cowboy school. En u hoort nu Bobby Klein met Mijn vader is cowboy. Mijn vader is cowboy. Zijn zoon.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 Carla van Renesse, Het laat me nooit meer huilen. En daarvan nou, Bobby Klein met shock en shock. En ook nog Mijn Vader is Cowboy. En de volgende artiest is Johannes Andreas Hoes. Beter bekend natuurlijk als Johnny Hoes. Geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in Weert op 23 juli 2011. Helaas dus op 94 jaar leven het overleden... Want in 2011 kreeg hij een ernstig hartinfarct. Waar hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Eindhoven. En na een dotterbehandeling werd hij op 22 juli overgebracht naar het Sint-Jans gasthuis in Weert. Waar hij een dag later op 94-jarige leeftijd overleed. En honderden mensen brachten hem een laatste groet in de Telstar Studios in Weert. En in hees is hij gecrimineerd. Hij was een Nederlandse zanger, producer en componist, tekstschrijver. En zijn plaat, al was ik maar bij moeder thuis gebleven. Staat met 450.000 exemplaren de boek als bestverkochte Nederlandstalige zin op aller tijden. En u hoort hem nu Johnny Hoes met Zo Rijk als een Olie-Shake. voel me rijk, rijk, rijk als een Olie-Shake. voel me rijk, rijk, rijk als een Olie-Shake. Lieve mensen, zat er in de grote maar bier. Dan was het nog veel leuker. Ze zat er in de grond maar bier Dan was het nog veel leuker hier Hoempa, hoempa, hoempa in de straten Thijs die haalt zijn tuba weer van stal Zelfs de poes wordt wakker met een kater Het was vannacht weer bal Straks in het café Zingt iedereen Weer mee Ik voel me rijk, rijk, rijk Als een oliesheik Ik voel me rijk, rijk, rijk Als een shake Lieve mensen Zat er in de groep maar bier Dan was het nog Veel leuker hier Overal weer blauwe boeren kielen, ook boe is verkleed als vee. ook al loopt ze bijna op de knieën, zij host dapper mee, geen traan wordt weggepinkt, maar iedereen die zingt, Lieve mensen zat er in de grond maar bier, dan was het nog veel leuker hier. Een toeter en een feestneus moet je kopen, maar de echte gij die ligt op straat. Zit niet op de voetbalboel te hopen, straks is het te laat. Al zit je krap bij Kas, zing bij een stevig glas. Gevoel me rijk, rijk, rijk als een olie Ik voel me rijk, rijk, rijk als een oliecheik. Me Lieve mensen zat er in de mijn bier. Dan was het nog veel leuker hier. Voel me rijk, rijk, rijk als een Voel me rijk, rijk, rijk, als een olisje. Lieve mensen zat er in de grond maar bier. Dan was het nog veel leuker hier, dan was het nog veel leuker hier. Grip daar kan ik niet tegen. Kiet om me niet, dan word ik verlegen. Maar jij kunt alles met me doen, ja alles mag. Maar als ik word gekieteld, dan krijg ik de slappe lach Kiet om me niet, daar kan ik niet tegen. Kiet om me niet, kiet om me niet. <lacht> Ik was laatst op een trouwpartij een week of wat geleden Het was zo'n feest waarop ze steeds de gekste dingen deden Er werd gedanst, de boel stond op z'n kop Er werd gelost, de lol die kon niet op De vader van de bruid ging op de populaire toer Er riep de Polonaise allemaal op de vloer we stonden in de rij, ik voelde handen in me zij Er riep nog net tegen de dame achter mij Oh, me niet, dat kan ik niet tegen Kietel me niet, dan word ik verlegen Want jij kunt alles met me doen, ja alles mag Maar als ik word gekieteld, dan krijg ik de slappe lach om oh, me niet, daar kan ik niet tegen ik wil er niet, die doen niet, we zouden van de zomer op vakantie gaan naar Palma Ik weet nog goed dat ik op Schiphol in die grote hal sta Er werd gezegd, u wordt gevisiteerd En bij de deur werd ieder gefouilleerd een heel charmante juffrouw Riem. Ja, komt u maar, meneer. En toen ze op me afkwam, had ik het al niet meer. Zij ja, juffrouw, luister goed, ik kan begrijpen dat het moet. Maar alsjeblieft, is de manier waarop je doet doet. Oh, kietel okay, me niet, daar kan ik niet tegen. Oh, kietel okay, me niet, dan word ik verlegen. Want jij kunt alles met me doen, ja. Maar als ik word gekieteld, dan krijg ik de swapperlag. Kiet om me niet, dan kan ik niet tegen. Kiet om me niet, kiet om me niet nee. Dan. Ja, ik het wit met bloemen in mijn hand. Zo zie ik mezelf als bruid gehuld in kalm, Heel verliefd kijk jij me stralend aan. Geef ik mijn boord van trouw. Dit het Latijn staat de geit van Piet. En ieder die je naar de schot zingt, als hij er ziet. Kijk, de geit van Piet. En daarvoor Hermien Timmerman met in het wit. En dan nog even van Duiven kietel me niet. En de volgende dame. Een van de laatste platen die we voor u gaan draaien. Want uh, dan is het voorbij. Het is bijna twaalf uur. Als u denkt dat ik het programma gemist heb, dan uh, kan ik u blij maken. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma nogmaals herhaald. En de lokale omroep 4 van bestand het was Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week, dinsdag, ben ik er weer vanaf 11 uur. Met weer een reis terug in de tijd met alleen maar mooie, oud-hongerstoude muziek. De nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. De hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70. En de volgende dame die voor gaat draaien ontving mee, onder meer Edison's in 1971 en 1995, en een gouden harp in 1998. In 1967 speelde ze een rol in de Nederlandse film To Grab the Ring. En in 1977 in de film Mysteries. Naast haar vele personality shows tussen 1966 en 2001... trad ze ook op in een succesvolle televisiefilms. Als de liefdeswacht, deze samen met de Ramse Safi. ...en een heel dun laagje goud, dat was samen met uh, Robert Long... We hebben natuurlijk al voor niemand minder dan Liesbeth Lis. Die hoort er nu met Brussel. En ik zeg alvast, tot ziens. Nog een hele fijne week en nog een fijne weekend. Tot ziens. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la, en oolijk. Brussel was toen nog een ruisende stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de broek was het vol en dol. Heren met stro knevels, dames met sleepjurk en kamparasol. de paardentrem schoof langs oude gevels op het tramdak zaten twee mensen blij te praten hij mijn opa zaliger zij mijn oma zaliger hij was sergeant majoortje, zij zat op een kantoortje, hij dacht niet na. Zij dacht aan niets, dus wie verwacht van mij nog iets? Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen oh la, la en oh, lekker Brussel was toen nog een tiedige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de kasseien rond de Sinterkatlijn. Knevels op de kasseien was het een dansend vestijn. De paarden trem dansten langs de gevels. En op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij mij oog. Was vrije keus van allebei, dus wie verwacht er ernst van mij? Oh, Brussel was toen nog een dansende stad. Brussel was toen oh la la en oh leuke Brussel was toen nog een chansende stad. Brussel en Brussel was Justine, Zongen de sleepjurken en de knevels in het gaslicht, zong strohoed en crinoline. De paardentram knarsten langs de gevels en op het remdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa, zat. Ze als de nacht te gaan, het is niet verwacht van mijn moraal. Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen oh la, la en En oh Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel en Brussel was vrij.